Aansluitend aan de preek zingen we straks op Psalm 105. Het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het vijfde vers van Psalm 105, aansluitend aan de verkondiging. Het geloof is een onrustig ding. Dat heeft Luther eens een keer gezegd. Blijkbaar heeft hij dat zelf ook zo ervaren. Als wij het leven van het geloof moeten weergeven op een grafiek, dan is dat geen rechte lijn. Nee, dan is dat een lijn die op en neer gaat. Hoogtepunten kent, maar ook drie dieptepunten. En die twee die liggen soms heel dicht bij elkaar. Misschien is dat voor ons wel herkenbaar. Soms zijn er van die geweldige uitschieters naar boven in ons leven... Als je op een gegeven moment de nabijheid van de Heere mag ervaren. Of als je alleen mag steunen op zijn woord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Of als we oog krijgen voor Christus. omdat oh, zijn van die geweldige uitschieters naar boven. Er kunnen ook uitschieters zijn naar beneden. Als je aan het dwalen bent. Nergens geen houvast kunt vinden. Of als je verslagen bent. Vanwege je zonde. Uitschieters naar beneden. Het geloof is een onrustig ding. Weet je wie dat in zijn leven ook zo heeft ervaren? Abraham. We zien dat in dat bijbelgedeelte wat vanavond voor ons ligt. Wat een scherp contrast op die bladzijde. In vers 6 lezen we een Abraham... Geloofde in de Heren. Uitschiet er naar boven. Maar even later is het weer heel anders in zijn leven. Dan ziet hij het helemaal niet zitten. Dan wordt hij heen en weer geslingerd. En dan kan hij die, die belofte van God, dat hij straks dat land van Israël erfelijk zou bezitten, kan hij helemaal niet geloven. Want dan zegt hij, er is nog niet eens een kind geboren. Dus die belofte van God, die klopt helemaal niet. Met de werkelijkheid. Hoogtepunten en dieptepunten. Ook in het leven van Abraham. Maar dat ligt niet aan de heren hoor. Laten we dat allereerst vanavond Even duidelijk stellen. Maar dat ligt aan ons. Dat ligt aan ons ongeloof. Waaraan we ons weer zo gemakkelijk overgeven. En dat weet de Heere. Het is hem bekend hoe zwak zijn kinderen zijn. Zelfs een Abraham. En daarom komt hij op een gegeven moment zijn woord bevestigen. Door een verbond met Abraham te gaan sluiten. En gemeente, dat doet de Heer op een heel bijzondere manier. Abraham die moet, we hebben dat zo even geleden in de schriftlezing kunnen volgen. Hij moet een vaars nemen. Een jonge koe, een geit en een ram. Ze moeten drie jaar oud zijn, nog in de kracht van het leven. Verder moet hij een tortelduif nemen en een jonge duif. Ik kan me voorstellen dat we ons vanavond afvragen, wat moeten we daar nou mee maar voor Abraham is dat niet zo vreemd. Ik denk dat hij die opdracht van God kreeg dat hij, dat hij verrukt was. Want dit was iets wat in het oude oosten, in het oude Israël bekend was. We lezen dat bijvoorbeeld ook in Jeremia 34. Wel nu die dieren die worden door Abraham midden doorgedeeld van kop tot staart, behalve de duiven. Die moet hij heel laten. En daarna worden die twee helften van die dieren... die worden tegenover elkaar gelegd. Kunt u zich dat wat voorstellen? Daartussen, daar ontstaat dus een smal pad. Geheimzinnig, hè? Want waar dient dit nou allemaal toe? Nou wat Abraham hier moet doen is het treffen van voorbereidingen. Voor het sluiten van een verbond. Heel plechtig. Heel officieel. In de grondtekst staat er eigenlijk een verbond snijden. Als hij in het oude testament het verbond sluiten tegenkomt, dan betekent dat altijd snijden. En dat heeft met deze dieren te maken. Nou, Abraham heeft inmiddels al deze voorbereidingen getroffen. En waar is dan het, het wachten op? Nou, het andere gedeelte van het Oude Testament weten we wat er nu, normaal gesproken, ging gebeuren. Als twee mensen een verbond gingen sluiten, dan liepen ze gezamenlijk tussen die gedeelde dieren door. En dan zeiden ze twee dingen tegen elkaar. Allereerst zeiden ze, wij horen bij elkaar net zoals deze gedeelde dieren bij elkaar horen. In de tweede plaats, en dat is eigenlijk heel aangrijpend, zeiden ze tegen elkaar: Als nou één van ons, beiden, dat verbond breekt, ontrouw wordt, dan zal het ons vergaan, net zoals die dode dieren die daar liggen. Ziet u aan de ene kant dus positief? Zegen van het verbond. Aan de andere kant negatief. De straf. Bij ontrouw aan het verbond. Gemeente, wat een aangrijpend gebeur. Als je erover nadenkt. Reken maar. Dat de ernst van een overeenkomst. heel duidelijk was. En zo zien we dus dat er voor het sluiten van een verbond twee partijen nodig zijn. Als je op de dag van je huwelijk een verbond voor het leven wilt sluiten... met de man, met de vrouw die je lief is... dan ga je samen. Stel nou eens voor dat de ambtenaar van de burger je stand je alleen ziet aankomen... Je moet samen zijn met z'n tweeën. Maar Abraham is op dit moment alleen. En hij wacht. Hij wacht op God. Maar de Heere die komt niet. De Heer laat op zich wachten. En dat is een beproeving voor die aardsvader. Of wat zal het een strijd betekend hebben in zijn hart... Alle dingen zijn gereed. En ook komt de Heer niet. Zie die, op dit moment wordt opnieuw dat geloof van Abraham beproefd. Hij wordt getest op volharding. Vooral op waakzaamheid. Want weet jullie er wel komen? Roofvogels. Aasvogels om precies te zijn. En ze komen op die stukken vlees af. Die willen ze verslinden. En Abraham die doet zijn uiterste best. Om die vogels van die stukken vlees af te houden. Weg jullie. Zo zal die geschreeuwd hebben. Maar ondertussen zal het in zijn hart wel gestormd. hebben. Waar blijft de Heer nou? Herkent u die vraag? Jij, dat je beproefd wordt, dat je al zo lang op de Heer wacht, en Hij voor je eigen beleving uitblijft? Waar blijft Hij nou? Maar dan toch volhouden. Want gemeenten kunnen in het leven van het geloof tijden zijn. dat je op de Heere wachten moet. Maar Hij zal komen. Hoe staat dat ook alweer in Habakkuk? Zo Hij vertoeft, verbijt, verwachten. Hij zal zeker komen. Nee, niet op onze tijd, maar op zijn tijd. En dat heeft Abraham ervaren. Maar wel door de aanvechtingen en door de strijd met die, met die vogels heen. En wat die vogels betreft, gemeente, die zo'n bedreiging hier vormen voor de sluiting van dat verbond... Die hebben een diepere betekenis. Want als er nou één is die graag ziet dat die verbondsluiting niet doorgaat, dan is het de boze wel. Oh, hij kan het gewoon niet hebben. Dat God en mens bij elkaar komen. Dat er een relatie wordt gelegd. In het paradijs heeft hij al zitten stoken. Zo hevig dat het op een breuk is uitgelopen. En nu de Heer bezig is. Om, om die relatie weer te herstellen. is die weer actief. En daarom hebben we achter die roofvogels. de boze te zien. Calvin die denkt bij die vogels. aan al de aanvallen van de Satan en van de wereld. Aanvallen die alleen met waakzaamheid kunnen worden afgeweerd. En die vogels die vliegen hier in Hasselt ook rond. En die vormen een bedreiging voor de gemeente. Voor het verbond. Hebben we er erg in gemeente? Zou ik er eens een paar opnoemen? Ik denk aan de macht van het geld. Ik denk aan de invloeden van de media. De jacht van de tijd. De 24 uurseconomie. Nou, dat kan ook zo'n vogel zijn. En wat denkt u... Van de slordigheid van ons ten opzichte van de dienst des Heren. Dat we geen stille tijd vaak nemen voor God. Dat is ook zo'n vogel. In gemeente zijn we waakzaam. Jagen we de vogels weg. En dan moeten we maar eens eerlijk kijken in ons eigen leven welke vogel dat dat bij ons is. Want laten we toch waken en bidden met een beroep op de heilige geest. En gemeente, zo is Abraham met het verjagen van die vogels bezig geweest. En daarmee is hij doorgegaan. Zo lezen we tot het donker werd. Toen bleven de vogels weg. Maar toen was Abraham zo uitgeput... dat hij in slaap is gevallen. En dan is het moment daar dat de Heere komt. Ik heb me er eigenlijk zo over verbaasd. Toen Abraham wakker was... toen hij waakte... Toen kwam de Heer niet. En nu die in slaap gevallen is. Nu komt de Heer. Nee, we kunnen de Heer niet narekenen in ons leven. Hij is ook in niets van ons afhankelijk. Maar dan verschijnt de Heer. Hoe? Nou, Abraham die ziet een... Een rokende oven. Vuurige fakkel. Waarschijnlijk een soort bak oven met, met een hoge schoorsteen zo omhoog. In ieder geval ziet hij rook en vuur. Heel opvallend verschijnsel. Vooral omdat de zon inmiddels is ondergegaan. En het, en het donker is geworden. En in het donker dan, dan valt vuur veel meer op dan overdag. Ik denk dat jullie jongens en meisjes wel eens hebben meegedaan aan een lampionnenoptocht. Dan moet je s'avonds niet te vroeg mee beginnen. Dan moet het eerst donker worden. Dan kun je het pas goed zien. En zo was dat ook voor, voor Abraham. Hij ziet die brandende oven heel goed. En dan op een gegeven moment, dan beweegt die oven. En dan gaat hij helemaal naar het begin van dat pad. En dan gaat hij tussen die dier helften door. Wat betekent dat? Dat gemeente, die rokende oven, die vurige fakkel. Dat is een beeld van God. Hij wordt in de Bijbel nog eens een keer vergeleken met vuur. Ik denk alleen maar aan dat indrukwekkende ogenblik. Dat het volk van Israël, kom bij de Sinaï. En wat rees dan? Rook en vuur. En het volk beefde. Zo is God. Hoog en heilig is zijn naam. En vuur moet je niet spelen. Er zijn altijd weer mensen. Gedoopte mensen. Kerkelijke Mensen. Die met God een spelletje spelen. Die God een beetje dienen. En zich niet aan hem overgeven. zich niet tot hem bekeren. Maar dan spelen we met vuur. Vuur van de heilige. Die de zonde niet kan luchten of zien. Dat laat ons vanavond juist Genesis 15 zien. Dat hij de heilige is. De gans andere. Laten we dat niet vergeten, gemeente. Maar nou is dit het wonder. dat hij als de heilige tegelijk de te nabije is. De God van het verbond. Kijk maar, die vurige over die, die gaat tussen die stukken door. Alleen. Alleen. Dat klopt toch niet? Volgens het ritueel, zoals we zo even geleden hebben gehoord... moeten er toch twee zijn? Moeten er toch twee Tussen die stukken doorgaan. Abraham zou toch mee moeten gaan. Hoe zit dat dan? Want God die gaat alleen tussen die stukken door en, en Abraham die kijkt toe. Nou gemeente dat verbond, hè? wat hier gesloten wordt. Dat is geen gewoon verbond. Dat is een heel uniek verbond. Van de heilige God met een zondig mens. Dat betekent dat die beide partners niet gelijkwaardig zijn. Het is een eenzijdig verbond. Wat helemaal en alleen van de Heere God uitgaat. Bij een intermenselijk verbond zijn de partners het altijd eens geworden van tevoren. Toch? Denk maar aan een jongen en een meisje die gaan trouwen. Samen stem je daar toch mee in? Samen zie je dan toch naar die trouwdag uit? Maar bij Gods verbond is dat heel anders. Dat lezen we zo duidelijk in onze tekst. Op diezelfde dag maakte de Heere, daar zou hij alle nadruk op moeten vallen, een verbond met Abraham. Abraham die had de voorbereidingen mogen treffen, maar nu het erop aankomt, wordt hij buitenspel gezet. En gaat de Heere het alleen doen. Wonderlijk. Meent u, dat is nou het unieke van het verbond. Het begint bij God. Het eindigt ook weer bij hem. Het geeft de Heere hier zijn kind. En ons ook allemaal in de kerk vanavond een stuk onderwijs. Vergeet het niet, zegt de Heer. Het is een genadeverbond. Met alle nadruk op genade. En daarmee stel ik mij gerand voor het verbond. En ik bevestig ook mijn belofte. Dat Abraham dat land erfelijk zou bezitten. En dat de toekomst zou zijn voor het nageslacht. En dat er eeuwig leven is voor een ieder in Hasselt die gelooft. Ziet u hoe wonderlijk dat de evangelie is gemeen. Dat God ons mensen zoekt. En dat hij niet op ons initiatief wacht. De Heere is altijd de eerste... En dat is die vandaag nog. En daarom was het een onjuiste opmerking. Die een tijdje geleden mevrouw maakte. Op een avond waarop ik sprak over de heilige doop. Met name de kinderdoop. En toen zei die mevrouw. Ja mijn ouders hebben mij ten doop gehouden. Maar zelf heb ik nooit om een doop gevraagd. Ze wilden daarmee zeggen: dat als je het zo ziet, die kinderdoop eigenlijk geen enkele betekenis heeft. Je moet het toch eerst zelf kunnen ervaren. Je moet er toch zelf voor willen kiezen. Ik merkte op dat ik zo ontzettend blij en dankbaar was. Dat mijn ouders mij destijds ten toop hebben gehouden. Want anders had ik nooit naar God gevraagd. Maar toen heeft hij naar mij gevraagd. Daarna ik geleerd ook naar hem te gaan vragen. Want stel je nou eens voor, gemeente. Dat moet hij zich eens proberen in te denken. Dat Abraham. Nee, ik zeg het vanavond nog wat persoonlijker. Dat u, jij en ik. over dat pad. tussen die gedode dieren hadden moeten lopen. om halverwege. De here de hand te geven. Dan was er toch nooit iets van de vervulling van dat verbond terechtgekomen. En zou dat ongetwijfeld ook de dood voor Abraham hebben betekend. Want vanuit onszelf kunnen we dat verbond nooit houden. We zitten toch zeker vol ontrouw. En ten diepste zijn we verbondsbrekers kom toch dagelijks in je leven weer boven. Ook als je de Heere mag vrezen en lief hebben. En nu is dit het machtige wonder van deze geschiedenis. De Heere die gaat alleen tussen die stukken door. En Abraham die hoeft alleen maar toe te kijken. En en bij de genade te blijven van die God. Die zelf voor de vervulling van zijn belofte zorgt. Ik denk dat, dat Abraham dat, dat visioen. In zijn leven nooit vergeten heeft. Nooit. Maar dat hij er telkens weer aan terug moest denken. En daaraan mocht hij ook terugdenken. In nachten van beproeving en geloofsinzinking. Maar kan dat ook vandaag ontzettend troostvol zijn? Het leven van het geloof. Als je aangevallen wordt, als je bestreden wordt. En je mag dan denken aan de God van je doop, zoals die mevrouw die ik onlangs in het ziekenhuis opzocht op de paasafdeling. En ze zei: "Dominee, ik heb nooit zo aan de God van mijn doop gedacht dan hier." Nooit ook zo met die doop bezig geweest. En ook nooit zoveel troost uit mijn doop mogen putten. Dan nu hier in dit kamertje. U zegt. Nou bij alles wat ik nou tot nog toe gehoord heb over dat verbond. Hè, heb ik toch een vraag. Een vraag. Ja, hoe kan dat nou? Dat die heilige God zich verbinden laat met een schuldig, onrein mensenkind zoals wij zijn. Nou gemeente, het is ons hopelijk duidelijk geworden dat het oprichten van het verbond in Genesis 15... Aan enkele dieren het leven heeft gekost. Maar wat denkt u dat het de Heere heeft gekost? Ondanks onze zondeval. Zijn genade verbond met ons op te richten. Daarvoor moest het bloed dierbaar bloed van zijn lieve zoon vloeien. Want anders had sowieso die vuurgloed Abraham verteerd. En zou het ook nooit mogelijk geweest zijn. Dat wij en onze kinderen. Teken van de heilige doop zouden hebben ontvangen. Laat staan. Dat we de heren zouden. Kunnen leren kennen en vrezen als onze God en Vader. Maar omdat God nu hè, op Golgotha nog dieper is afgedaald dan hier bij Abraham, Hij in de inktzwart duisternis. Niet tussen de stukken doorging. Want die waren er niet. Er hingen alleen maar twee moordenaars. Aan elke kant van hem een één. Maar dat hij daar zelf aan stukken ging. En zijn lieve zoon. Zijn vlees liet verscheuren en zijn bloed vergieten. Is het nu heerlijk mogelijk. Dat wij zondige mensen in een goede verhouding met God mogen komen. En dat is een verbondsverhouding. Of oh, wat een wonder. De zaligheid is het werk. Omdat volledig van God uitgaat. En op zijn naam staat. En gemeente, dat geeft hoop. Hoop voor Israël. Ja, dat moet ik allereerst zeggen. Want, want dat volk van Israël, dat beloofde land, daar gaat het allereerst om. Want Israël heeft nog altijd een apart plekje in het hart van God. Maar Genesis 15 geeft biedt ook hoop voor de kerk van Christus vandaag. Want het wordt ons vanavond verzekerd... dat God nu ook onze God wil zijn en is. Dat is toch rijk. Dat hij met ons het verbonden genade heeft opgericht. Maar gemeente, hoe rijk dat dan ook is... Het is niet alles. Niet alles, zegt u. Ik dacht dat het alles was. Nee. Het brengt ook verplichtingen met zich mee. Verplichtingen? Jazeker. Want als je doorleest in dat Genesisboek... dan ga je van Genesis 15 naar 16... Na 17. En dan lees je dat Abraham door God wordt opgeroepen om oprecht voor hem te wandelen voor zijn aangezicht. De gemeente, onze doop maakt bekering niet overbodig, maar vraagt juist om bekering. Maar nu is dit het Rijke. Genesis 15 gaat aan Genesis 17 vooraf. Eerst mogen we met elkaar horen. Dat de sluiting van het verbond van God uitgaat. Dat het volledig het werk van God is. En zijn we daar verwonderd over? Want dat wil nou de vrucht van de prediking van vanavond zijn. Dat we ons dan ook toevertrouwen aan deze drie enige God, God van het verbond en onze zaligheid, volledig in zijn hand leggen. We hoeven onszelf niet te redden. God is er dank niet. Maar één ding is nodig. Dat we ons van harte aan hem overgeven. Onder de leiding van de heilige geest. En dat we innerlijk breken voor God. En schuilen in Christus. Daar komt het voor ons allen op aan. Want buiten Christus is geen leven. En dat is geen cliché. Maar dat is volle werkelijkheid. Buiten Christus zullen we zelf de gevolgen van onze ontrouw moeten dragen. Kijk, dat is enerzijds vanavond tot waarschuwing. Maar anderzijds ook mogen we ons getroost weten door het feit dat de Heere alleen dat verbondspad is gegaan. En daarom het verbond volledig van hem is uitgegaan. En ook van hem afhankelijk is. Kijk, dat is nou het wonder waar de kerk van leeft. Ook vandaag. Het wonder van de Vader. Die me in genade aanneemt. Het wonder van de Zoon. Die me wast in zijn bloed. Het wonder van de Heilige Geest. Die het geloof in mijn hart werkt. Heerlijk om met deze drie-enige God onze weg te gaan. Gemeente, jongens en meisjes, het is ook de meest zekere weg die er is. Amen.